Ismaël De Bruin met het NOS Journaal. In India zijn acht mensen opgepakt na een brute moord op een lokale politicus. Hij werd vrijdagavond met kapmessen en sikkels vermoord, omdat hij opkwam voor de rechten van Indiërs uit lagere kasten. De politicus werd door zes mensen aangevallen bij zijn huis in de stad Chennai, in het zuidoosten van het land. De slachtoffer overleed later in het ziekenhuis. In Chennai zijn mensen de straat opgegaan om te protesteren. Ze eisen gerechtigheid voor de vermoorde politicus.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 Op een parkeerplaats voor stadsbussen in Arnhem zijn vannacht zes bussen vernield. Vervoersbedrijf Breng zegt dat vooral veel ruiten zijn ingegooid. Er zou voor duizenden euro's schade zijn. De bussen kunnen worden gerepareerd, maar voorlopig niet rijden. De politie heeft een 37-jarige man opgepakt als verdachte. Het is niet bekend waarom hij de bussen in Arnhem zou hebben vernield. De Moulin Rouge in Parijs heeft nieuwe lichtgevende wieken. De verlichting ging gisteravond voor het eerst aan... tijdens een feestelijke ceremonie met Can Can-danseressen. De oude wieken van het wereldberoemde cabarettheater vielen in april van het gebouw. Volgens de directeur kwam dat door een technisch probleem. Komende week komt de Olympische vakkel langs de Moulin Rouge. De directie wilde het iconische gebouw voor die tijd hersteld hebben. Dat is niet helemaal gelukt. Zo kunnen de lichtgevende wieken van de Moulin Rouge niet draaien. Het weer in het oosten, buien en later ook in het noordwesten. Er staat een vrij krachtige tot harde wind. Het is 17 tot 21 graden. Morgen eerst droog, later kans op buien met hagel en onweer. Dit was het NOS Journal. ZFM, ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg te melden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.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 En het andere raam een uh, lekker zonnetje achter je. Ja, dat, de, die, de, dat gaan we heel, zon-, gaan we heel, heel uh, eenvoudig oplossen. We doen gewoon daar waar de donkere wolken zijn... de gordijnen dicht. Ja, de lamellen echt dicht. Ja, ja, ja, helemaal goed. Ja, ja. Nou ja, in ieder nou, geval welkom terug bij het uh, Zandvoort... op zaterdag twee tweede uur alweer. Ja, de ja, ja, ja. eerste uur zit er al ja. goed. Nou, wil, wil je meekijken trouwens? Even naar Dolly zwaaien en, en Dolly zwaai terug...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 Dus, Dolly, wat gaan we dit uur doen? Volgens we, mij zijn het evenementen. Gaan, uh, we gaan en, uh, natuurlijk weer aandacht besteden aan allerlei Zandvoorts nieuws. Maar we gaan ook eens kijken naar de evenementenagenda. Dus dat. dat wat, is Het, dat het, het komende uh, uur staat eigenlijk in het teken van nieuwtjes... en de evenementen die uh, te wachten staan. Ik laat me verrassen, Dankjewel. En uh, we gaan uiteraard ook lekkere muziek voor je draaien van een paar jaar geleden...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 Your name's blurry face, and I care what you think Wish we could turn back time To the good old days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 Het net van Dolly, ja, het mooie weer gaat eraan aankomen, dus uh, ja, dan draaien we hem even een zonnige plaat, Dolly.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 Binnenkort gaat het weer beginnen, die thema-bijeenkomsten. Want uh, je komt daar bij elkaar, uh, bij Pluspunt. En dat is onder aanvoering van uh, Marion Schouten en Anita Venema. En uh, dat je, je kunt dan uh, inschrijven voor die training. Dat is elke donderdag van half vier tot vijf uur. En er zijn elf thema-bijeenkomsten...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 ja. ja, nou ja, 1,50 euro of zo, geloof ik. Nou ja, dan nog. Slot was uh, 15 euro. Niet normaal, niet normaal. Over vandaar dat iedereen zo graag naar Turkije gaat. Allemaal, Wordt steeds wat hè, daardoor. daardoor. ja. <laughs> Nee, maar reizen wordt ook veel duurder, hè? Dat, reizen gaat allemaal duurder gaat worden, allemaal, ja. ja. Dus je kan beter uh, lang uh, op vakantie en wat minder vaak. Ja. Is ook beter voor, uh, voor het milieu natuurlijk. En uh, uh, uh, voor uh, de benzine die je verbruikt en ja, zo. Ja, ja, ja. En uh, ja. Ja, ja, nee, maar ook voor je portemonnee. Gewoon Dat is lekker heel thuis. Belangrijk. Lekker thuis. Lekker thuis kan we, ook. We wonen verdorie in een dorp waar van alles te doen is het hele jaar. Je kan iedere dag feesten hebben Oh, hier. wat is er te doen dan? Hè? Van alles moet ik het vertellen? Nou ja, doe ja? maar naar de volgende plaat. Dat gaan we doen. Zal ik, okay. jou het vertellen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Goed zo. I won't say I told you so You did what you were told And you took the stand We left out in the cold Got yourself to blame But believe me If it happens again I'm leaving If it stays the same I'm gone When you're stabbed in the back And it's all been doing the Then it's time to move along If it happens again, Back to my things ain't gone It happens again, there'll be no looking back And I won't say I told you so I won't say I told you so No more balance in the works, all the work's been done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 Muziek, dat is UB40. De zaterdag bij ZFM nogmaals zeiden: Goedemiddag, je hoorde, if it happens again. En dan uh, gaan we er vandoor. Dat zingt hier zo'n beetje, zeg maar. Uh, Als het, het nog dat, een keer pleiten, gebeurt, dan ben ik weg. Ben, ja. ik, ben ja. ik pleiten. Ja, ja. Ja, ja. Ja, misschien kun je dan het. wel naar Sanfo toe om een uh, mooi evenement te gaan doen. Zou bijvoorbeeld kunnen.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 Uh, dat was om drie uur. En die opening werd verricht door ons aller Allen Clark. Onze eigen Allen Clark. Ja, ik heb vernomen dat hij heel snel weer uh, weg moest naar de volgende klus. Dus hij uh, ja. uh, was uh, erin in de ruithuig. Dus, oh, zeg maar, echt? Onze oh, eigen Allen. Ja. Oh ja, maar ik, ik heb wel gehoord dat hij uh, hele mooie woorden gezegd schijnt te hebben. Ik ben er niet bij geweest, want ik vond het te slecht weer. Doei. Nou, nou, de, ja. De, de, ja. nou punt. Dan <laughs> nou, had jij je punt gemaakt, uh, toch? Uh, ja, ja, ja, ja. Zeker. Nou, ja, nou, ik, ik zie ook allemaal filmpjes trouwens op uh, ZFM met tv uh, langskomen van die uh, street art. Ja. Dan kan je helemaal zien hoe het begonnen is. En uh, ja. met name ook die creatie bij uh, de oude brandweerkaserne van die zeemeel met die haring uh, in ja, smoot. Ja, ja, ja. ja. Briljant. Ja, geweldig. Brilliant. Ja, er zijn mooie dingen afgeleverd. Zeker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 Wordt het gasthuisplein weer omgetoverd tot ja. een gezellig uh, festivalterrein. Weer een cul culinair festival. Culinair ja. festival. Maar dat is niet het enige. Dat is weer als zwaken, Maar ook op het circuit we hebben we 12 tot en met 14 juli een enorm mooie festival. Dat is uh, de Zandvoort Summer Trophy. Feel the Heats met uh, heel veel uh, oudere auto's die dan gaan reizen. Maar cool. ook uh, de nieuwe, bijvoorbeeld de Formule 4, die uh, vind je ook. En uh,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 Even likken bij Randall. Ja, nou, Randall. Nou, nou, nou, nou, nou. nou ja. je kan ook te ver gaan. Hele likken, uh, hele likken. Oh, hele likken. Ja, okay. Wat dacht jij dan? Nou ja, dat je andere dingen ging likken. Wel, nee, man is net getrouwd, daar krijg je oh, problemen okay. mee. Trouwens, zou ik niet zomaar doen hoor. Nee, ik ken heb helemaal dan niet gedaan, is, is het goed. Ja, Samus, <laughs> uh, ja, Salford Summer, uh, yeah. Summer Trophy. Nou ja, Rendel die vertelt er uh, alles over zometeen om uh, kwart over vier. Want dan hebben we hem weer met uh, de pit reports.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 A si yo contigo, toda la me like, oh. I'm a man of a soul. I'm a man of a soul. I'm yeah man of a soul. I'm a man of a a man a soul. I'm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 Stoontje Lager. Hier wordt de single uh, stiekem met je gedanst. En uh, ja, Dolly, we ja, gaan hoe Natuurlijk alweer, we dat. Na zo'n ja. uh, zo liedje da, als Reunited. Dan ga je jo, stiekem met je gedanst. Ongelooflijk, hè? Ja. Lekker, hoor. Ja, ik kwam hem even tegen. Ik denk, die moeten er gewoon even tussendoor. Ja, lekker toch? Ja, zeker weten, ja. Ik hoop dat de mensen thuis het ook lekker. Tuurlijk vinden jullie het lekker. Ja, toch? Ja, natuurlijk ja, vinden jullie het daar gaan we vanuit. Ja, gewoon. Hey, uh, volgend ja. uur, zometeen hebben we Randall Lawson. Vertel ja. al, hè? Die gaat... Uh, Morgen Volgende week met de ITCC uh, meedoen uh, op het circuit van Zandvoort. Geweldig. Maar hij he? heeft natuurlijk Leuk. ook vandaag hè, hebben we de Grand Prix, uh, de kwalificatie zo dadelijk na vier uur. Op uh, Silverstone in uh, Engeland. En uh, ja, dat is wel een nostalgische baan. Vanaf 1950 wordt daar uh, officieel de Grand Prix uh, verreden. Ja. 1948, volgens mij, zijn ze daar begonnen met de uh, autosport. Ja. En dat was officieel was een, uh, een trainingsbaan uh, voor. Uh,